10 uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Ouders met studerende kinderen onder de 18 krijgen toch kinderbijslag. De coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie zijn het erover eens geworden, meldt het AD.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 Zijden sticker, daar zij is de conservator, zij komt daarover vertellen. Dan hebben we even een pauze en dan Gery. Ja, dan krijgen we politiek. Uh, wethouder Jo Berendsen komt uh, verbouwing van het raadhuis.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 De stand van zaken. Wat kun je ons vertellen erover? Zonder uh, de geheimen te verklappen. Ja, want geheimen gaan we sowieso nog niet verklappen. Daar is donderdagavond voor. Uh, nee, ja, de, we zijn natuurlijk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 ja, Je mag het doen, maar, maar wij, het wij filteren het er gewoon uit. Okay. Ja. <laughs> ja. ja, maar het is wel leuk als je genomineerd wordt. Het is toch ook een soort waardering? Is, over, al, is al een hè? prijs. Dat is al een prijs. Ja hoor, ik. Ja, dat, dat, is, dat is misschien wel de grootste prijs ook wel. Dat je gewoon erbij bent, dat je de aandacht krijgt. Dat je in het zonnetje gezet wordt. En als je dan categoriewinnaar wordt... Nou,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 Maar, maar dat Vol. is prima. Er zijn heel veel handen die daaraan meewerken. Ja. Scouting onder andere, hè, die elk jaar weer zorgt uh, dat. Nou, een... is, dat is bij de nieuwjaarsreceptie. Uh, is dat niet? Dat, uh, nee, oh, nee, ik dacht dat nee. dat ook met. Uh, Je bedoelt jullie... met jassen aannemen en zo. Nou, nee, met de mensen voor oh, uh, nee, dus de familie. Nee, dat Dus bij de nieuwjaarsreceptie. Is een nieuwjaarsreceptie. Ja. Nou, misschien ja. is dat een idee voor, uh, ja, niet? voor nu ook. We hebben, wij hebben hele gezellige gastdames uh, die de mensen ontvangen. Ja hoor, en die de jassen aannemen. Dat komt helemaal goed. En uiteindelijk de genomineerden weer naar de plek begeleiden. We hebben, die hebben een mooie VIP-ruimte, een eigen tafel. Dus. Geweldig. Ja. Maar goed, we, we kunnen je niet, uh, niet ontlokken, maar we kunnen niet een klein beetje. Qua, qua stand, halen. qua ja. hoe het ja. eruit ja. gaat zien. Het is, het is ontzettend spannend. Ja, ja. het is. Het is uh, dat is eigenlijk over het algemeen wel zo. Niet in alle, je hebt eigenlijk in sommige categorieën soms.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 in, in andere plaatsen ook gebeurt, dat je weet. Nou, ik, ik ben toevallig, niet geheel toevallig, maar wat is het, drie jaar geleden ongeveer met, met heliansen van de gemeente bij uh, Haarlem, in Haarlem geweest. Een soortgelijke avond, andere opstelling, Want dat er was dan uh, in de film Dus daar zit je in een, in een zaal. Uh, theater. Ja, dus ja.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 niet. Dat nee. maakt het alleen maar nog leuker ja, en spannend. Ja, We willen het verrassend houden. Ja, zeker. Ja, hoor. Nou ja, uh, ik zou zeggen heel veel sterkte. Ik geloof dat Gilles Kok de pineut is, want die moet die stemmen gaan tellen. Die mag hè. de papiertjes van die mag gaan de stellen. Ja, gaan maar daar staat hij de hele familie voor Vandaag is de, de laatste stemmen. dag dat iemand een papieren stem kan inleveren bij de Bruna of bij de desbetreffende ondernemers. genomineerde ondernemers. Ja. Dus uh, mensen die luisteren en het nog niet gedaan hebben, doe dat vooral. Want we moeten Gilles lekker aan het werk houden. <laughs> heeft hij niks te doen. Oh jee, dat zeg ik nu. Arme gillers. Uh, en uh, ja, we, we wensen jullie een hele fijne avond. Ik uh, ben Dankjewel. erbij, dus uh, ik, ik ga het meemaken. Tot donderdag. Een heel fijn weekend. Fijn Dankjewel. Tot uh, donderdag. Dankjewel. Dag. Muziek.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 Over die venters. Ik ben zelf geen venter, ik ben het wel geweest. Maar ik vind, ik dus zou het verschrikkelijk zo schrikkelijk vinden. Ja, wat is een venter? Kun je dat een venter eigenlijk... is iemand die met zijn handel heen en weer rijdt. Dus die viskramen, ja. die gaan. Die ja, heen die, een die weer... het bewegen. En ook ijs. ijs van handel. Ja, ja. ja ijs. Je parlevinkers, uh, ja. Ja, nee. je parlevinkers en die doen het met een boot. Ja. En je hebt venters die doen het uh, ja. op het strand. Het, het kan ook uh, in Afrika zie je mensen lopen met bananen. dat is ook een venter. Ja, ja. oké. Okay. Of ananas of helemaal niet. Ja, maakt niet uit. Nee. Dus dat ja, is Wat, ik, nou, wat ik mooi vind is de variatie die er dus nou, op dit ogenblik op zo. het strand ja. Ja. Ja, dat is. Ook zo. Dat je niet alleen maar, ja. zeg maar patat en. Nee, maar ijs. Maar ook, en, ook gezonde en, en, dingen die ja. er over dat strand nou, heen gaan. en dan en wordt natuurlijk. Uh, ja, dat is het hele, ook het hele vervelende.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 Hoofdzakelijk wel, ja. Hoofdzakelijk is dat, dat is, dat dan, dat dan ja, dat is toch zo, dat is je... dan, ja, dat weet ik ook niet, dat is, ze wordt gewoon uit, uit de lucht gegrepen, er is een, een, een, een, ja, ik zeg maar een ambtenaar, en die, uh, die zegt, nou, ik ga wel eens naar stronten, ik heb, het, uh, ik vind het hinderlijk.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 Uh, want dat zouden wij ook niet willen. Wij willen ook geen... Uh...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 de afloop van die periode op de markt worden gebracht. Ja, dat okay. dat die, ja, ja, ja. die, die kunnen nog in de vis gaan. Ja. ja. Of zo. Nou, ja. Of vraag dat ik dat nog even. Of kleding. Ja. Ja. Nou, wat ik wel heel grappig vind. Of grappig zeg maar, niet zo heel uh, grappig. Nee. Nee. Is dat er zoveel uh, dingen onder de Europese wetgeving uh, moeten gaan vallen. Maar het lijkt wel.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 <laughs> maar voor krijgen ze hem toch niet voor dus de nee, nee, ja, stikstof wel. Ja. ja, maar uh, ja, dat, is, dat is, ja, dat wordt een beetje de willekeur. Uh, maar goed, je hebt het over Patrick Berg, hè, die, die een ja. behoorlijke deskundige is op dit gebied. Ja. Wat denk je dat Patrick kan bereiken nou, in Nou, wat wij met, met Patrick kunnen bereiken is dat wij, uh, nou ja, de, de, in ieder geval veel overleg hebben met uh, met uh, het college.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 Ja. En dat, dat kan echt prima geregeld worden met ons. Want, uh, nou, volgens mij gaat dat ook wel, ja, goed goed dat gaat, wel, wel. goed. Er zijn volgens mij geen incidenten geweest uh, daarmee. En mee. ik denk als het dan steeds drukker wordt, moeten we meer venters hebben. Ja, dat ja. je niet uit. minder. Precies. En niet ja. minder. Nee, ja, precies. Zelf, uh, ja. Nou, Jaap, uh, we gaan het meemaken. We hopen dat uh, Patrick uh, uh, iets kan betekenen voor het strand en voor de venters. En uh, laten we afwachten dat we gaan hoe het, dat, uh, horen, we dan, gaan het horen. Ja. ja.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 in het Zandvoortsmuseum. Ja, heel bijzonder. Boven ik heb, is ik, ik, heb ja. hem gezien. Is ja. heel... Uh, ja. ja. Dan uh, vanaf uh, 8 november, dus vanaf gisteren tot 1 maart... de expositie Keizerin Sissi op Vlucht voor Zichzelf. Ook in het Zandvoortsmuseum. Zeker de moeite waard om uh, naartoe ja, te gaan. Ja, en tot 1 maart volgend jaar. Ja, 1 maart. Lange, ja. Ten, dat is een expositie. lange expositie. Ja. Dan uh, morgen Jess in Zandvoort. Met het trio Rob van Kreeveld en in Theater de Krocht. En het is aanvang half drie. En de entree is... 15 euro. Ja, vanavond is trouwens de theatervoorstelling de Kringloopwinkel ja. uh, van uh, Clown Didi. Ja. Uh, die uh, neemt afscheid. Is wel heel dubbel ook voor hem, hè, want zijn ja, vrouw is, is uh, uh, pas overleden. Ja. Dus dat is wel uh, heel heftig. Maar in ieder geval, uh, dat wordt zeer de moeite waard. Ik weet niet of dat die vanavond ook uitverkocht is. Nou, Gisteravond was het uitverkocht. Mensen dus kunnen altijd nog proberen. Ja, ze kunnen nog proberen de, bij de, de, de deur de de of dat ze naar binnen. Ik denk ja, ik dat het een hele bijzondere avond gaat worden.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 Ik mag daar ook bij zijn. Helemaal oh, gezellig. Nou ja, dat mag je niet zeggen oh, natuurlijk. Oh.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 onze, onze gast is gearriveerd. Die is gearriveerd. Die We, gaan, gaan, We gaan, gaan nog even dat laatste stukje ja. van de agenda doen. 30 november, Mark Enthoven oh, okay. en zijn live orkest in Theater de Krochten. En dat begint om acht uur s'avonds. Goed, wij ja, uh, ja. laten ja, onze ja. nieuwe gast Hayas even uittrekken. En, uh, en dan mag ja. ze daar zitten. Jaap. Als ik ook dan. Ja, gaat helemaal goed. Hier Jaap, hier Jaap. Hier wij zien elkaar. Ja, dat is Het is best om het zelf te doen. Hè?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 Hé, hey, uh, uh, uh, vertel even over gisteren. Oh de open, <laughs> over de opening van, uh, van het uh, expositie in het museum. Uh, oh, wauw. Oh, dat heb ik nog daran. helemaal niet gezien. Oh, wow. prachtig artikel in het Haarlems Dagblad vandaag yeah. over...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 Ah, ja. en dan was meteen het gesprek zeg maar ook ja, wel weer ja, prima ja, ja, heel goed uh, ja, ja. gelukkig ben je er overheen gegroeid en uh, kun je nu gewoon <laughs> een mag trotse je bent een trotse sissie en het is daar heel mooi uh, neergezet en die kleding waar, ja. waar komt dat allemaal vandaan uh, vier jurken zijn van Bia zelf uit haar P collectie inmiddels en uh, zijn dat kopieën van nee, dat zijn echt haar jurken ja maar ik bedoel zijn dat kopieën van jurken die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 Film, daar zijn natuurlijk ook heel veel jurken. En zijn daar mm -hmm. kopieën van uh, afgekeken? Van, van jurken die gemaakt zijn. En dat die zou nu, best kunnen. Dat, zou dat, dan dat dan weet je niet. Nee. Nee. Dat, ja, ik vind dat fascineert van. me dan wel. Want dan denk ik, ja, het dat moet, dat moet ergens vandaan komen. Hè? Ja, ja, misschien hoe, hebben ze ze wel gekocht. Nee, ja, dus dat het zou best dat kunnen, kunnen. En het is ja. ook, um, weet je, als je onderzoek gaat doen naar de tijd en ja. naar de mode en. Um, dan. Ja.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 Ik ben ja, dat ze een paar altijd, keer bij de je. Ja. Het vrije, de beesten, ja, de vogels. Ja. Er ja. de, de was bij de Trouwenzee toch ook een, een, een paleis? Was dat niet een zomerpaleis? Van, Waar? Van, in de, bij de Trouwenzee, bij Gemoende. Ja, ze hadden uh, verschillende, hè? Ja, paleis. ze hadden meerdere paleizen. Nee, ja, ja. ja. ja. Oké, okay. ja, goed, dit ook. even terzijde. <laughs> maar goed, en, en is dat.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 En aan de andere kant, ja, natuurlijk ook mijn moeder die gewoon heel belangrijk is geweest en ja. ja. alles. Ja, nou, de, de titel uh, op vlucht uh, voor zichzelf. Ja. Ja. Heeft dat ook te maken met uh, dat ze hier in Zandvoort is geweest? Absoluut. De, ja. Want ze had hier natuurlijk, hier kon ze zichzelf zijn. Hier vond ze rust. Ja. En uh, en ze zit in het DNA van Zandvoort en Zandvoort zat in haar DNA. Ja. Alleen kwam ze daar iets later achter.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 Ik zeg toen, maar. Uh... <laughs> ja. Ik ja, heb zijn... ik geen controle over. Nee, maar er zijn zoveel plannen hè, voor de boulevard en uh, ja. om ik hier dingen te maken. Dat is. Uh, nou, maar denk dit ik... is ook een heel mooi eerbetoon aan haar. Ja. Deze expositie. Ja. ja. Ja. Ik wilde um, de mens laten zien en, um, in plaats van een geromantiseerde versie. Dus sommige de kantjes... mens achter Sissy. Ja. Zeg maar eigenlijk. Nou, nou, de mens achter Elisabeth. Sissi is een koosnaam. Ja. Ja.